Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zometeen in vrijdagmiddag live een debat over de vraag... of ook zelfstandigen verplicht moeten sparen voor hun pensioen. Maar nu eerst het NOS-journaal Freddy van Tijn. Premier Rutte vindt het advies van Eurocommissaris Reen over de bezuinigingen inhoudelijk tegenstrijdig. Reen adviseert Nederland volgend jaar 6 miljard euro extra te bezuinigen en het begrotingstekort terug te brengen tot 2,8 procent. Rutte wil volgend jaar op 3 procent komen, dat is al hard werken genoeg, zei hij. Rutte zei de berekening niet te begrijpen. We hebben een, een, een naast inkomen van 600 miljard. 1 procent daarvan is 6 miljard. Hij zegt je moet 1 procent doen, dat is 6 miljard. Daar ligt ook een raming van de commissie die zegt 3,6. Nou, 3,6 naar 3,0, dat doe ik 6 miljard. Dat begrijp ik conceptueel, snap ik van hem. Vervolgens zegt hij, je moet er 2,8 komen, je moet 1% BNP doen. Dus wij vragen hem nu, leg ons uit hoe dat kan. Rutte wil over de kwestie met de commissie praten. De Nederlandse Orde van Advocaten verwijt staatssecretaris Teven... dat hij blijft vasthouden aan een plan om onafhankelijke toezichthouders aan te stellen.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 In Amsterdam is begonnen met de ontruiming van de zogenoemde Vluchtkerk. Daar zitten meer dan 100 uitgeprocedeerde asielzoekers... die voor morgen weg moeten zijn. De laatste groep vertrekt rond zes uur vanavond. Het is niet duidelijk wat er daarna gaat gebeuren. Sommige asielzoekers hebben al gezegd dat ze voor de kerk gaan zitten. Eigenlijk moest de groep de kerk acht weken geleden al verlaten... maar burgemeester Van der Laan regelde met de eigenaar van het pand... dat ze langer mochten blijven. De groep zat eerst in een tentenkamp in Amsterdam-West... maar moest daar in november al weg. Geneesmiddelenfabrikant Rambaxi moet in de VS 500 miljoen dollar boete betalen voor een serie overtredingen, waaronder het vervalsen van testresultaten van medicijnen. Geneesmiddelen van Rambaxi worden ook in Nederland verstrekt. De inspectie en het college ter beoordeling van geneesmiddelen verwachten binnen een paar dagen te kunnen zeggen of ook in Nederland tot actie wordt overgegaan. Rambaxi raakte in het verleden meermalen in opspraak.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 Het weer. Vanmiddag behalve zon ook wat sluierbewolking. In het zuidoosten mogelijk nog regen. Bij een matige tot vrij krachtige noordenwind kan het 22 graden worden in het binnenland. Aan zee wordt het niet warmer dan een graad of 15. Morgen blijft het droog. De dag begint bewolkt. In de loop van de dag gaat de zon schijnen. Verkeersinformatie van de ANWB. Jolande van der Velde. Bij elkaar staat er 45 kilometer file... het begin van de vrijdagavondspits. Wat opvalt zijn de files op de A2... Maastricht richting Eindhoven. Tussen Wessem en Kelpen-Oler 2 kilometer. De rechte reishok is dicht. Daar staat een vrachtwagen met pech. Een kapotte bus op de A9 ook maar richting Diemen. Tussen Aalsmeer en Knopend Hodenricht 6 kilometer. De rechte reishok is dicht. Een aanrijding op de A10-dering west-richting Zaanstad... voor de Koentunnel, 2 kilometer. De linker reishok is dicht. En werkzaamheden op de a 10 ring oost-richting Zaanstad... voor de Zeeburgertunnel. 0,2 kilometer en daar is de rechterreis ook dicht. Er stond een auto stil op de A12-Duitse grens richting Utrecht. Die is weer van zijn plek, bij Knopend Gijzert nog 4 kilometer. Zo direct in Vrijdagmiddag Live, Justus van Oel over Hezbollah. De volgende boodschap is voor alle bedrijven die hun incasso's al hebben aangepast op IBAN. Wat goed!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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag, welkom terug vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moeten ook zelfstandigen verplicht sparen voor hun pensioen? Thomas Ronners van de Jonge Democraten vindt van wel. Maarten Post, voorzitter van ZZP in Nederland, vindt we niet zo direct een debat. De column van Justus Van Oel over Hezbollah... Je kunt ons bekijken via vredigmiddaglife.afro.nl. En je kunt reageren via Twitter, hashtag AfroVML. De rubriek over kunst. Goedemiddag, dames en heren. Fijn dat u allemaal weer luistert. Het interesseert me werkelijk geen ene moer, of u nou luistert of niet. Wie komen er allemaal vandaag? Welke leuke gasten hebben wij? Het zal wel weer een stelletje zwakbegaafden zijn. Nou, te veel om op te noemen. We beginnen met een heel interessante gast. En dat is een stomzinnig type, noemt zich kunstenaar. De kunstenares Erie Stoop van Mekeren. Dat is een mondvol. Ja, ja. Maar je spreekt het helemaal verkeerd uit. Oh Erie is het. Oh, sorry hoor. Wat maakt dat nou uit, Trut? Je werkt al heel lang als beeldhouwer. Eerst figuratief. Erie. Vertel eens, wat voor werk maakte je toen? Mensfiguren, diafiguren in de brans. Gips, steen, hout. En ontzettend veel andere prachtige materialen. Ja, en ineens heb je toen toch besloten om abstract te gaan werken. Hoe kwam dat? Uh, ik heb een hele grote, maar vooral heel indruk. Wekkende reis gemaakt naar Zuid-Amerika. Ja. En daar ben ik zo door geïnspireerd geraakt. dat ik ontzettend de behoefte kreeg. om dat uit te drukken in mijn beelden. om een statement te maken over mijn plaats in deze wereld. als het ware vanuit onderhoudsexpressionisme. Je meent. Het. In een hele andere. abstracte vormentaal. met mythologische elementen. Ja, ja. En je maakt uh, nu steeds diezelfde. ronde vormen. Ja, ja. Ja, ik, ik varieer als het ware op het thema rond. Ja, heeft dat misschien te maken met, uh, met het oog in Zwolle? Uh, uh, huh, huh? Ja, of de wolk. Dat is zo'n bol op het dak uh. van de fundatie. Daar hebben hm. alle kranten de laatste dagen over geschreven. Bij de Wereld Draait Door was het ook... Uh, heeft dat nee, nee, daar iets nee, mee te maken? Nee nee, nee, nee, nee. Ik kijk nooit om mij heen. God, Jezus Christus. Uh, maar wat is dat dan met die ronde vormen? Ja, ja, die vormen. In die vormen kan ik alles kwijt. In die ronde vormen. Vreemding, vervorming, vragen, twijfels, leven na de dood, mystieke krachten. Ja, en, en hebben de objecten die ik hier uh, die heb meegebracht, uh, hebben die wat met elkaar te maken? Ja, en uh, nee. Ieder object is autonoom, maar samen vertellen ze toch wel een verhaal. Uh, en wat voor verhaal vertellen ze? De kijker moet zelf maar uitmaken hè? wat hij erin ziet. Ja? Dat ga ik de mensen echt niet opleggen, hoor. Ik bied er vorm aan, ja. Vanuit mijn beleving. Ja, maar je geeft wel titels, hè? Ik zie, ik zie hier staan bij dit object uh, gestolde natuur. Gestolde stond, lijkt het wel. Ja, prachtig, hè? Mogelijk. En je exposeert op het ogenblik in het Stadsmuseum in Raalte. Ja, inderdaad. Uh, met je nieuwe abstracte werk. Had nou niemand dit kunnen voorkomen. <lacht> en ben je zelf blij met, uh, met je expositie? Ja, zeker. Ik vind dat het er fantastisch uitkomt. Heel bijzonder. Ja, ja, het zal eens niet. Nou, dan wens ik je heel veel succes met, uh, met deze bijzondere expositie. Je zal vast geen moer verkopen, beeldhouddoos. Hartelijk dank. Uh, er hangt trouwens iets smerigs uit je neus. Het is dan wel radio, maar ik moet hier naar kijken. Nou, luisteraars, van de 6e tot de 20e, dus in het Stadsmuseum in Raalte. Erije Stoop van Mekeren, de zoveelste talentloze amateurprutser. Ga hier vooral niet naartoe. <tieden> Marja Luijf, Anke van het Hof hoorde u. Iedere week krijgen in vrijdagmiddag live twee mensen de vloer om te debatteren. Zetten twee katheders neer en twee mensen met verstand van zaken vanzelfsprekend daarachter. Vandaag gaat het over ons pensioenstelsel. Want terwijl vakbonden en werkgevers... Heel hard vroeger nog steeds op een pensioenakkoord... presenteerde Jong Paars, de jongere partijen van PvdA, VVD en D66... dit weekend een tienpuntenplan om dat stelsel te hervormen. Belangrijkste punten, mensen mogen zelf kiezen waar ze hun pensioen stallen... en zijn ook vrijer om te kiezen wanneer hun pensioen ingaat. Aan de andere kant komt er wel een plicht voor terug. Iedereen moet eraan meedoen, ook ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel... die nu vaak helemaal geen pensioen opbouwen. Maar zitten die daarop te wachten? Daarover gaan we het hebben met Thomas Ronnes van de Jonge Democraten. Een van de opstellers van dat plan en met Maarten Post. Hij is voorzitter van ZZP in Nederland. Belangenvereniging voor de zelfstandigen. <kijkt> Thomas, jij bent nog, gok ik maar even, relatief jong. Je de studeert post, nog, he? heb ik begrepen. Maar je denkt al wel heel erg na over je oude dag? Uh, nou ja, ik denk dat het voor jongeren heel verstandig is om na te denken over hun pensioen. Uh, er zijn veel veranderingen op komst en er is veel onzekerheid. En ik denk dat jongeren, het heel belangrijk is voor jongeren om zich daar ook mee bezig te houden. Maarten Post, zelfstandigen... Ja, ik vind al jaren dat zelfstandigen uh, meer mogelijkheden moeten hebben om pensioen op te bouwen. Want u heeft wel een goede voorziening geregeld zelf? Nou, wij zijn daar wel mee bezig en we proberen ook om uh, dat mogelijk te maken. Het ministerie dat, uh, uh, is nu zover dat ze zeggen oké, okay, we gaan eraan meewerken. Huh. Maar waar het tot nog toe op neerkomt, dat is het zelfstandigen aangewezen zijn op verzekeringsproducten in de derde pijler. Nou, uh, zouden... die uh, de... geven niet al te veel zekerheid. Uh, om het zo de, de te pijlen, zeggen. de pijler, daar gaan we het zo direct over ja. hebben. Maar in ieder geval, omdat het, zoals u zegt, niet altijd even goed geregeld is voor zelfstandigen... Uh, is er dus het pleidooi om uh, ook ZZP'ers verplicht mee te, te laten doen aan zo'n verzekering. We gaan daarover debatteren aan de hand van een stelling zoals we die hebben geformuleerd. Iedereen moet verplicht sparen voor pensioen. Ook ZZP'ers. U krijgt eerst allebei een half minuut om even het standpunt neer te zetten en daar mag u elkaar ook gerust uh, onderbreken. Thomas Ronners, je bent voor de stelling, waarom? Ja, uh, ik ben uh, allereerst ik ben van de jonge socialisten, niet de jonge democraten. Dat moet ik even, uh, even rechtzetten. Nee, um, waarom ik ervoor ben. Er zijn, uh, het, het pensioenstelsel is opgebouwd in een tijd dat er weinig ZZP'ers waren. Uh, en uh, ze zijn er nu steeds meer. Die bouwen geen pensioen op, of niet, of nauwelijks. Meneer Post geeft ook aan dat hij graag in de tweede pijler wil meedoen uh, aan de voordelen. En uh, wij als, uh, ja, als jongeren vinden het heel belangrijk dat die ZZP'ers ook uh, uh, um, pensioen opbouwen. En daarom moeten ze meedoen in de tweede pijler. Toch nog binnen de tijd. Je krijgt Goed. zo meer tijd. Natuurlijk Maarten Post, uh, ja, uw reactie op de stelling. Nou, die is als volgt. Wij uh, willen uh, heel graag dat ZZP'ers meer pensioen opbouwen. Duidelijk. Maar... We moeten niet uh, vergeten dat ZZP'ers een heel andere positie hebben dan werknemers. De regelingen die we tot nog toe kennen, dat zijn allemaal werknemersregelingen. En die zijn per definitie verschillend van de regeling die voor ZZP'ers geschikt zou zijn. Uh, als het alleen maar gaat over bijvoorbeeld een flexibele premie, een flexibele uh, uh, uitkeringsduur. Uh, uh, proberen om uh, uh, in ieder geval ervoor te zorgen... Ja, dat is alweer een half minuut. Het gaat hard. Ja. Nou ja, toch even, want waarom zitten die ZZP's niet te wachten op? Want die, die willen ook een goed pensioen, toch? Ze zitten te wachten op pensioen. Ze willen uh, graag pensioen opbouwen, maar niet op deze manier. Waarom niet? Het is nu, op dit moment, is het veel te duur. Het zijn verzekeringsproducten, verzekeringsmaatschappijen maken winst. Ze willen dus gewoon een pensioenfonds, maar wel een pensioenregeling die geschikt is voor hun positie. Ja, ja, want nu wordt het zowel door werkgevers als werknemers betaald. ZZP'ers moeten natuurlijk helemaal zelf betalen. En dus, uh, Thomas, wordt het veel te duur voor ze? Ja, ik wil meneer Post eigenlijk alleen maar argumenten geven... waarom hij uh, waarom heel blij zou moeten zijn met uh, de verplichtstelling ook voor ZZP'ers. Um, wat wij mogelijk. Kijk, wij gaan niet alleen, uh, het is niet alleen een verplichtstelling voor zzp'ers, maar wij uh, gaan ook naar individuele rekeningen. Daardoor wordt het makkelijker ook voor zzp'ers om mee te doen in de tweede pijler. Hey, die jongens, even niet ingewikkeld maken: he? individuele rekeningen, tweede, derde pijler, et cetera. Wat is het voordeel concreet voor die zzp'ers? Uh, nou ja, op dit moment is het zo dat die zzp'ers met elkaar concurreren op tarieven. En uh, je ziet dat, uh, dat die tarieven vaak te laag zijn om pensioen op te bouwen. Dat was ook, kwam ook voort uit uh, de reactie van uh, meneer Post. Uh, en uh, op het moment dat ze allemaal verplicht worden om uh, voor hun pensioen te sparen... zullen ze hogere tarieven moeten vragen en zullen ze dus ook meer verdienen... waardoor ze ook vanzelfsprekend zelfsprekend pensioen kunnen opbouwen. Ja, maar gaan die hogere tarieven dan betaald worden automatisch nee. als ze die vragen? Maar de post schudt al van nee. Absoluut niet. Dat is een, een, een, echt een ontkenning van de marktsituatie. Uh, ZZP'ers zijn ondernemers. En ZCPS die bepalen niet, uitsluitend zelf hun tarief, dat doet de markt. Het tweede punt is natuurlijk, ZZP'ers die hebben geen vast inkomen. Die hebben een wisselend inkomen. Soms maken ze winst, soms verlies. Dat betekent dus dat als ze uh, willen sparen voor de oude dagreserve, uh, dat ze niet altijd evenveel in kunnen leggen. En zo zijn er nog een aantal andere dingen die... Dus wil je zijn. kunnen wisselen? Als je wat minder ja, verdient betaal je het, helemaal geen premie en als je wat meer ja, wat, verdient wat wel? Wat wij willen, ja. dat is gewoon een regeling specifiek voor ZZP'ers. En daar past niet bij dat het verplicht is. Thomas Ronners. Ja, ik vind het toch heel vreemd dat... Uh, kijk, als, je, als het argument is dat ze niet genoeg verdienen om uh, pensioen op te bouwen... Nee. dan vind ik het heel vreemd om, om te zeggen dat je, dat je niet blij bent met zo'n verplichting. Niet altijd genoeg verdienen. Nee, maar de reactie van, van uh, meneer Post was dat uh, door die verplichtstelling dat, uh, dat ze failliet zouden gaan. En dat betekent dus eigenlijk gewoon een bevestiging van dat ze te weinig verdienen om een goed pensioen op te bouwen. En ik denk dus dat, dat, je, daar, ja, dat, dat, dat je daar in de concurrentie wat aan moet doen, zodat ze wel een uh, pensioen kunnen opbouwen. Ja, nee, dat is een beetje uit zijn verband gerukt, dat uh, failliet gaan. Het gaat erom dat zzp'ers een wisselend inkomen hebben en dus behoefte hebben aan een regeling die geschikt is voor hun situatie. Dat wil niet zeggen dat wij het tienpuntenplan... wat zij zonder gepresenteerd hebben, dat we dat gewoon afkeuren of zo. Het enige punt wat wij maken, dat is van dat je onderscheid moet maken... tussen ondernemers en werknemers, qua pensioenregeling. Dat is alles. Ja, en jullie zijn ondernemers. En waarom, waarom zou je het ze eigenlijk verplichten, uh, Thomas? Nou, uh, ik, zie, ik zie niet echt een uh, duidelijk verschil tussen ZZP'ers en uh, werknemers. Maar dat is wel een heel groot uh, verschil. Nou ja, nee, maar op het moment dat je... Uh, want wat we eigenlijk doen met die verplichting, die is niet alleen voor ZZP'ers, die is voor iedereen. Dus we halen het eigenlijk weg van uh, wat voor soort werk je doet. En uh, dus wordt het gewoon een algemene verplichting. En dan zie ik niet duidelijk wat dan het verschil zou, zou moeten zijn tussen ZZP'ers en werknemers. Kan maar het de post dat nog even Ja, als ik even... Uh, Maak af. Nou, nee, oké, okay, gaan, gaan we door. Nee, ja, je ja. zegt, je ziet het verschil niet. Ik, dus ik ja, vraag Maarten even: wat ik, is het, ik het verschil? Ik probeer het niet eens uit te leggen. Een ZZP'er is een ondernemer en die werkt voor eigen rekening en risico. Die neemt dus risico's. Bijvoorbeeld het risico op werkloosheid. Het risico, ook op de oude dagsvoorziening. Het risico is we dat nemen ze zelf. Ja, en ja? de werkgever betaalt niet mee. En een, niet meer. Mee. een werknemer, een werknemer nee, maar er wordt het Er wordt nu net gedaan alsof er, alsof er één zzp'er is die uh, uh, genoeg verdient om al die risico's aan te gaan. Ik denk dat er ook heel veel zzp'ers zijn die, die, dat, die dat niet hebben. Die niet genoeg verdienen om, om zich daartegen te verzekeren. En, ja, heel uh, veel. Nou ja, precies. En ik denk dat daar uh, dus een oplossing voor moet komen. En door zijn algemene plicht denk ik dat dat, uh, dat, dat veel ZZP'ers helpt. Ik krijg ook heel veel positieve reacties van ZZP'ers die juist heel blij zijn hiermee. Dus ik denk dat we heel erg moeten oppassen dat we niet te veel doen alsof er één ZZP'er bestaat... die genoeg verdient om, om dat allemaal zelf te doen... En dat we daarom ook moeten kijken naar ja, wat post oplossingen zijn. Hè? U spreekt niet voor alle ZZP'ers. Nee, jawel, natuurlijk. Ik spreek voor alle ZZP'ers in alle sectoren. We hebben meer dan 26.000 leden, dus dat, daar ligt het niet aan. Er zijn 800.000 ZZP'ers. Ja, ja, dat weet ik. En uh, als ik kijk naar de representativiteit van, van vakbonden... dan steken wij er positief uit. Maar even over uh, het verschil tussen werknemers en, en, uh, en, uh, en ondernemers. Ja. Ik denk... Dat het zo is, als je dat verschil respecteert, dat je in staat moet zijn om voor iedereen een goede pensioenregeling te maken. Met de elementen erin, zoals die bij hun ook voorkomen en bij ons ook. Maar zonder de verplichting? Ja. ja. Tot slot, vindt u dat er dan inderdaad, zoals ik denk dat u zegt, ook wel heel veel goede dingen zitten in het verhaal van Thomas? Ja. Behalve die verplichting? Ja, ik vind, het, ik vind het heel goed dat ze zeggen van. we moeten af van de zogenaamde doorsneepremie. Dat wil zeggen dat je als je jong bent. dat je dan relatief minder opbouwt tegenover je premie. Ja. En uh, dat is de solidariteit tussen de generaties. Wij doen dat in periodes van 10 jaar. Ja. Dus iedereen van 20, 30, die loopt hetzelfde risico. Nou goed, u kunt een ja. end meegaan, Thomas. Andersom uh, kun je meegaan met Maarten Post. dat je zegt van. nou, oké, okay, we passen die plan een beetje aan, we halen de verplichting eruit. Nou, wat ik heel belangrijk vind is, ik heb dat al eerder aangegeven... veel ZZP'ers ja, kunnen niet nu pensioen opbouwen. Daar verdienen ze te weinig voor. Uh, ik vind dat daar een, uh, een oplossing voor moet komen. En die verplichting uh, wij kan eruit? Nee, we hebben nu gezegd verplichting. Ik denk dat dat een heel goed uitgangspunt is. Daar nou, hou je hem vast. Uh, en, uh, nou ja, in beginsel wel. En, uh, als wij, <laughs> in als, beginsel ja, nee, wel? Nee, ja, nee, ik denk dat het een heel goed uitgangspunt je het is om, vast. Te kijken, goed. Uh, om de verplichtstellingen vast te houden. Ja. Maar in de uitwerking kunnen we er best voor kijken van of er mogelijkheden zijn om een keuzemogelijkheid te geven. Ik zie gaatjes. Thomas oh Roners van, my de, my jongens jongens van de Jongens. Zoiets. Nee, we gaan afsluiten. Helaas, oh. de tijd is alweer om. Ik dank jullie ik wel, Maarten Post en Thomas Roners, voor dit debat. We gaan weer luisteren naar muziek. Soul Sister Dance Revolution. I am waking up the bad all the face I ever have and I'm feeling so high. Hold the line, Soul Sister, Dance Revolution. We gaan voor uh, nieuws in de zaak rondom de dood van de grensrechter Richard Nieuwenhuizen, naar Freddy Fontaine van, Tijn van de NOS. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van zes jaar tegen de oudste verdachte in de zaak van de Almeerse grensrechter Nieuwenhuizen. De andere eisen zijn nog niet bekend gemaakt. Het Openbaar Ministerie acht voldoende bewezen dat zeven van de acht verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan het medeplegen van doodslag. Het OM heeft niet precies kunnen vaststellen wat er die middag op het veld van SC Buitenboys in Almere is gebeurd. En wie Nieuwehuizen op welke plek heeft geraakt. Vast staat dat Nieuwehuizen twee keer is gevallen en dat er twee keer op hem is ingeschopt, zei de officier van Justitie. Freddy was dat later wellicht, of wel zeker natuurlijk op deze zender, eh, meer hierover. Ja, we sloten af, net voor het nieuwsbericht, met Soul Sister Dance Revolution. Thomas van der Wand, zanger hier aan tafel van de band. Thomas, je, kun, je kan eh, nou, natuurlijk veel zeggen van jullie muziek, ja. maar toch niet dat het soul is? Nee, het is geen soul, nee. nee dat, maar uh, maar dat wel was. Soul Sister Dance Revolution. Ja, ja we, een, uh, we, we hadden een lijstje met namen. We wilden een naam die klonk alsof je er goed op kon dansen. Dus dat hebben we genomen. En leidt dat dan niet tot teleurstelling? Dat als jullie aangekondigd staan en dat er dan allemaal mensen klaarstaan om uh, op een, een soort James Brown-achtige act te ja, gaan? New cats on the scene, ja. inderdaad. Uh, nee, um, uh, Nou nah, ja, het is één keertje gebeurd. Eén keertje? Ke ja, één keertje. We hebben wel we hebben best wel veel optredens gedaan. Maar uh, het is één keer in een café in Zwolle. Toen, uh, toen zouden we daar spelen en die caféhouder die. Uh, die ziet ons uitpakken en die zegt... ja, waar zijn de zangeressen dan? <laughs> en uh, ja, dat, uh, dat, is hem, uh, dat was een grapje wat hem duur is komen te staan. En dat is ja. toch wel goed gegaan, dat optreden? Ja, wel. Ja, hij was niet zo tevreden omdat hij had gehoopt dat er... een ja, ja, soul act... Uh, er soul echt ja. kwam. Maar... Ja, voor iedereen die nu luistert, luistert in ieder geval helder wat het wel is. Uh, jullie zijn al een tijdje bezig, maar het gaat begrijp ik heel goed. Hè. Jullie hebben een Haagse popprijs gewonnen. Jullie waren seriestellend bij 3FM. Ja. Uh, en, en er is een album natuurlijk uitgekomen, ja. wat we al eerder genoemd hebben, Playground Kids, gepresenteerd in een supermarkt. Ja. De supermarkt is een podium in Den Haag. Een poppodium. Oh, ik dacht echt, ik las dat nee. waarom in godsnaam? Maar je dacht dat, de supermarkt, in, de, tussen dat je, de Jumbo... in je plaatselijke supermarkt... Dat, ja. Uh, ja. Ja. ja, tussen de kipfilet inderdaad. Ja. Nee, en dat is niet gebeurd. Hoe nee. ho ho loopt dat, uh, Levert dat ook gelijk veel meer optredens op? Of? Uh, Als je het nu het album uit is en je veel... Ja, het nee, ja, is gelijk gegaan. We hadden, uh, we hadden eerst ook een single uitgebracht, toen de, de aandacht heeft zich langzaam een beetje uh, is toegenomen. Maar, uh, maar ja, we gaan deze zomer heel veel spelen en daar zijn we heel blij mee. En, uh, Wat is het leukste concert uh, dat je te wachten staat? Uh, maar kijk, we gaan uh, parkour spelen natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk voor onze thuiswedstrijd als Haagse band. Ja, ja. En, uh, voor hoeveel mensen is dat? Ik heb geen idee. Dat zijn er echt tichtduizenden, ja, ja, toch? Ja, dat zijn er wel veel volgens mij. Ja. Maar ja, die komen natuurlijk ook niet allemaal voor ons. Maar uh, wel, die staan er Nee, maar er wel. ze staan wel naar je ja, luister. Ja, dat is toch? Te gek. Ja, ja. En um, we gaan volgens mij ook nog van de zomer keertje naar Duitsland. En dat soort, uh, ja, dat soort avontuurtjes, uh, dat vinden we wel mooi. We zijn ja. laatst ook naar Engeland geweest en zo. En dat is altijd, daar, daar doen we het een beetje voor. Nou, qua volume kunnen jullie op in ieder geval makkelijk aan. Wij worden hier zo'n zo beetje weggeblazen als jullie spelen. Ja, nee, ja, nee dit is, uh, dit is uh, 25 van wat we meestal oh, ja <laughs> Het is normaal nog veel harder. Ja, Oké, okay, ja, ja. nou, op de radio kunnen dan die knoppen nee, weer draaien. Ja, ja, dus nee, dat scheelt. We hopen het, uh, het, is, uh, het is prachtig. We gaan zo direct nog twee nummers van jullie horen. Tot zover, dank, Thomas. Dank je wel. <applaus> Libanon, 2006. Ik rijd in een bus door de BKA-vallei. En op de weg staan mannen met zwarte vlaggen. De bus stopt. Het idee is dat alle buspassagiers een klein bedragje geven aan de mannen met de zwarte vlaggen. Hezbollah in toeristenbelasting. Met een halve euro omgerekend waren ze meer dan tevreden. Dat viel me van Hezbollah dan weer reuze mee. Ja, we gaan het over Syrië hebben, maar blijven nog even in Libanon anno 2006. Naast mij zit een christelijke student en vertelt hoe Hezbollah... die BKA-vallei bestuurt, want in praktijk is dat het geval. Het is niet gezellig, maar te doen. Hoewel moslims officieel een hekel aan alcohol hebben, en Hezbollah dus ook... worden de christelijke wijnboeren in de bergen met rust gelaten. Hezbollah heft op wijn een irritante, maar op zich draaglijke wijnbelasting... Ook wordt er op christelijk land hoger in de bergen hashis geproduceerd. Over die christelijke hash heeft Hezbollah ook een impopulaire, maar betaalbare belasting. Al dus een christelijke studenten uit een christelijk wijndorp over Hezbollah in 2006. Over Hezbollah worden veel nare dingen gezegd, ongetwijfeld ook terecht. Maar als bestuurders en belastinginners zijn ze redelijk bekwaam. Ook lijkt het uit hoe je van andersdenkenden niet het eerste agendapunt van Hezbollah. Althans niet in Libanon. Goed, het is mei 2013, Hezbollah in het nieuws. Alle media melden het, al dan niet met afschuw en angst. Hezbollah vecht, vecht openlijk mee in Syrië. Dat ik die burgeroorlog afgrijzelijk vind, hoef ik, hoop u, hoop ik, hoef ik u, hoop ik, niet uit te leggen. Maar dat het nu extra erg is omdat Hezbollah is gaan meedoen, nee. Het zou heel makkelijk zijn nu uit te leggen... dat Hezbollah uit dolgedraaide antisemitische duivels bestaat. En daar hebben ze het zelf ook aardig naar gemaakt. Maar denk wat u wilt. Maar veel christenen in Syrië zijn blij met Hezbollah. Minder in, minderheden in Syrië, zoals de shiiten en de christenen... weten dat ze beter af zijn onder Hezbollah en Assad dan wanneer de rebellen winnen. Kan ik een lang verhaal over houden, maar dat kan ook kort. Op internet staan filmpjes van Hezbollah... dat op dit moment vecht om de strategische Syrische stad Qusher. Honderden keurige strijders lopen netjes in de pas op de vijand af. Hezbollah verkoopt zichzelf als gedisciplineerd, doelbewust en vastbesloten. En ze winnen. De Syrische rebellen op YouTube daarentegen... tonen filmpjes waarin voortdurend wordt geschreeuwd. Haveloos geklede mannen sproeien wild met kogels... zijn doodmoe en gek of gek aan het worden. Dus helemaal niet raar. De ervaringen van Syrische burgers met de rebellen zijn beroerd. Met besturen en macht hebben die rebellen nul ervaring. Hezbollah wel. En hun kleding is beter. Als je een West-Syrische bent, of gewoon iemand die weer een toekomst wil... hoop je dat Hezbollah wint. Zo snel mogelijk. Want ze kunnen zeggen wat ze willen, maar Hezbollah leeft in Libanon... al jaren relatief vredig samen met Druze, christenen en soenieten. Gezellig is het niet, maar wel te doen. Ik weet dat Hezbollah volgens veel Westerse landen... een terroristische organisatie is. Zelf ben ik somberer. Volgens mij is in het Midden-Oosten ieder leger en iedere militie... een terroristische organisatie... Of sowieso doen ze het erbij, terreur tegen burgers. Meer smaken hebben we niet. Dus stel nu dat Hezbollah per saldo de levens van duizenden Schiiten in Syrië redt... dan zou ik nog steeds geen lid worden van Hezbollah. Maar Hezbollah zal, als God het wil, de rebellen dwingen tot onderhandelen. En onderhandelen is de enige laatste hoop op vrede. Justus van Oel. Zo direct, uw over dichters en dieren... Dit is Radio 1. Het is half vier, het NOS-journaal, Freddy van Tijn. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van zes jaar tegen de verdachte vader in de zaak van de Almeerse grensrechter Richard Nieuwehuizen. Verslaggever Paul Sanders is bij de rechtbank. Paul, hallo, goedemiddag. Hoe is de officier van justitie tot deze eis gekomen tegen de vader?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 Uh, er uh, is een andere strafeis gekomen, tegen en dan wordt het even een beetje puzzelen. maar tegen vijf van hen is twee jaar jeugddetentie geëist, uh, waarvan een gedeelte voorwaardelijk. En tegen één van hen, en dat heeft te maken met de leeftijd, daar is één jaar jeugddetentie uh, tegen geëist. Een eh, verdachte, ook minderjarig, die wordt vrijgesproken... in ieder geval dat is de eis van het Openbaar Ministerie... die wordt vrijgesproken van doodslag omdat hij niets te maken zou hebben... met de schoppartij tegen Riesach Nieuwehuizen. Oké, okay, dankjewel Paul Sanders. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er staat bij elkaar 35 kilometer file. Wat opvalt is de vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort... in beide richtingen bij de afwitbundschoten 4 kilometer. Een werkzaamheden zijn er gaande op de a 10 ring oost van Amsterdam richting Zaanstad. Bij de Zeeburger Tunnel 2 kilometer, daar is de rechterrijs ook dicht. We hadden vanmiddag ook een bus met pech op de A9, ook maar richting Diemen. Die rijdt weer bij knooppunt Holendrecht nog wel 5 kilometer. Een aanrijding op de A13 en A Rotterdam bij Delft 5 kilometer, daar is de rechterrijs ook dicht. En drukte op de A28 Utrecht richting Amersfoort, bij Leuze zuid 4 kilometer. Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug. Vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. We zijn te bekijken op de website vrijdagmiddaglive.avro.nl en je kunt reageren via Twitter, hashtag AvroVML, op bijvoorbeeld Frits Barend en wat hij allemaal gaat zeggen... over de Kuip, over de Giro, over Arjan Robben. Maar eerst, hoe kijken wij naar een dier en hoe kijk kijkt een dichter vooral naar een dier. Want Huub Beurskens, zelf dichter en vertaler... stelde ter gelegenheid van het 175-jarige jubileum van Artis... een bundel samen met dierengedichten uit de wereldliteratuur. Gaan die gedichten over dieren of gaan ze over onszelf? Daarover ga ik het hebben met Huub Beurskens. Welkom. Dank je wel. Naast jou natuurlijk Frits Barend, liefhebber van Artis. Ja, groot liefhebber. Groot liefhebber ja, zelfs. Ik weet dat er allemaal mensen zijn of dierentuinen, maar ik zie hoe kinderen mijn kleinkinderen weer ontzettend plezier hebben. Je kleinkinderen artis. zijn vooral liever. Ja. Nee, maar het is voor kinderen is het geweldig om wilde dieren zo te zien. En ze worden goed verzorgd in artes. In het echt, ook al zitten ze achter de tralies. Ik heb daar niet zo'n probleem in, want ze worden redelijk goed verzorgd. Ja. We, gaan het, we gaan het hebben over uh, de bundel, het bestiarium Ligt hier ook op tafel. Ik ben niet, als je naar de webcam gaat, ik hou, ik hou hem zo voor die camera, dan kun je het zien. Het is altijd leuk als je naar de site gaat, vrijdagmiddaglijf.avro.nl. Zodra ik hem nog even voor die webcam houden, want... En dan kun je ook zien, namelijk... Hier, die kant op, is het beter? Dan uh, wat voor mooie illustraties erin staan. Het is een hele mooie uitgegeven bundel, Hubert uh, Hoe is die tot stand gekomen, die bundel? Ja, ik ben er zelf heel erg blij mee. Ik ben... Kijk, als ik het zelf niet gemaakt zou hebben... zou ik jaloers op me zijn, zou je kunnen zeggen. Uh, ik woon al heel lang eigenlijk in de directe omgeving van Artis, En ik heb, ja, als dichter loop je rond en kijk je naar die dieren en je hebt er iets mee. En er komen altijd allerlei uh, gedichten, associaties met poëzie... komen natuurlijk in je op. Hè? Je, als je langs de panther loopt, dan kun je niet anders denken dan... De panten van Rielke bijvoorbeeld. Dat is ik, het gedicht wat erin staat? Dat staat er ook in, ja. ja, ja. En ik heb altijd al gedacht van... Ah, zou het fantastisch zijn om iets te doen met poëzie en met artiesten Samen. Want ik hou zo van artiesten en ik hou van poëzie maar Samen. Want zijn er dan heel veel gedichten over dieren geschreven? Nou, het valt, valt mee of tegen. Hoe je het ook uh, hoe je moet zeggen. Ja. Kijk, toen ik het ging samenstellen... Ik, mijn, uh, mijn insteek is eigenlijk uh, om dieren te nemen, gedichten over dieren te nemen, die je in artis kunt zien. En dat hoeft niet per se. Het gaat bijvoorbeeld over een nijlpaard. Maar het beroemde nijlpaard eh, Tanja, misschien. Zeg je Bekend nou, bij iets Maar dat is dus overleden en staat nu opgezet. Ja, is, he, is op, ja, ja. Opgezet eh, te ja. zien. Dus die tellen wel allemaal mee. Want anders ja. zou het een beetje schaal gaan worden. Maar het is natuurlijk heel makkelijk om bijvoorbeeld over bepaalde diersoorten... over leeuwen misschien, of over olifanten, kun je wel een en ander vinden. Ja. Maar er zijn heel veel dieren waar het juist heel moeilijk iets over te vinden Zoals? is. Zoals? Nou, een kakkelak. Gelukkig hebben we Leo Vollman, die schrijft over rare dieren. Dus ja. die, die hebben we dan ook te pakken. Maar eh, dat is een beetje het probleem geweest bij het, bij het samenstellen. Je moest die dieren... Eh, Allemaal zien te vinden. Zien te vinden. Ja. En je kon, kon toch niet vijfmaal een olifant en dan... Verder heel, heel weinig andere dieren nemen. Dus dat ja. was een. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel een mooie combinatie is geworden. Ja, je noemde al een aantal uh, dichters op. Er zijn blijkbaar toch heel veel in, dichters inderdaad die zich door dieren. Ja. Eh, Nederlandse dichters? Ja, ook Nederlandse dichters. Ja. Of, of, of, ja. nee. of ook of nee, nee? Nee, nee. Ik heb gewoon alles uit. Uh, ja, ja. wat ik te pakken kon krijgen, ook in vertaling of ja, ja. later vertalen of zelf vertaald. Is ja. er een rode draad in wat die dieren teweeg brengen bij dichters? Ik kijk, het is een beste jaren. Je bent een beste Is iets wat in de middeleeuwen al gebruikt werd als een soort. Ja, je zou kunnen zeggen dat dieren als een soort symbolische wezens gezien werden voor het gedrag van dieren. Tegenwoordig kijken we daar anders naar. Ah, voor het gedrag ah, van mensen. Eh, uh, gedrag van mensen. Sorry. Oh, gedrag of een van soort mensen. dieren, maar. Ja, en er werden ook allerlei uh, verzonnen dieren bijgehaald om iets over de de moraal van mensen te kunnen vertellen. Dat is tegenwoordig natuurlijk heel anders. Dus hmm. uh, de, de dichters kijken denk ik ook anders tegen dieren aan. En ik, ja, wat, wat mij, als ik hier doorheen blader... En dan, dan heb ik het idee van dat er een soort een poging gedaan wordt... om een soort onvermogen, wat altijd bij ons zal blijven... om daar overheen te komen. Dat, dat klinkt heel paradoxaal. En zo zit het denk ik ook in elkaar. Je kunt nooit echt bij een dier komen. Hè. Kijkt een dier je aan, dan staat er gedicht van... Uh, Dick Helene is in over een leeuw. Die leeuw die kijkt alleen naar je als hij je, je wil pakken of met je wil paren. Maar dat is dus in communicatie. Dat bestaat niet. Mm. En wij willen heel graag communiceren, communiceren met dus die kijken hoe, ja. Ja, hoe zou het zijn? Hoe kijkt dat, dat beest naar mij? Hoe ziet hij mij bijvoorbeeld? Ik, ik vraag je er om een paar voor te lezen. Ja. Zou je om te beginnen, uh, ik weet niet of je dat meteen snel kunt vinden, het gedicht De Kameel De kameel? Ja. Wil dat is een klein gedicht van een Poolse, uh, Joost-Poolse dichteres. Um, en dat is eigenlijk een heel simpel gedichtje. De kameel. Ik was nooit in de woestijn, maar ik heb de kameel gezien. En nu ken ik de woestijn. Ik heb zijn droge hoeven gezien. En nu ken ik het zand. Ik heb zijn bulten gevoeld. En nu ken ik de verre bergen. Ik ken de eenzame wind omwaai de burchte. De kameel heeft zijn hals naar me gedraaid. Dus alleen het, het uh, even contact hebben met het dier... verplaats je dan, maar daar hebben wij onze verbeelding nodig. Iets wat naar dierder. de woestijn bijvoorbeeld. Naar de woestijn. Ja, maar het gaat dus meer over de mensen in dit geval dan, het gaat, dan over het dier. Ik ben ervan overtuigd, maar goed. Ja. Dat, is, dat is langzamerhand ook een slogan van, uh, van artis geworden. Artis is niet meer zozeer een dierentuin als wel een mensentuin. Ik bedoel, het zegt iets over ons. En je ziet ook aan de veranderingen die er in artisch constant plaatsvinden... van minder dieren, maar meer ruimte geven. Het, het, zegt, het omgaan met dieren in, in de loop van de geschiedenis... zegt natuurlijk heel veel over het... Ons eigen mensbeeld. Ja, je noemde net het gewicht Panten van Rielke. Dat, dat, dat, ja. Daar blijkt uit dat uh, dat gaat over de panten achter de tralies. Ja. Hoe, hoe sta jij er zelf eigenlijk tegenover? Tegen dat fenomeen. Dat die dieren, hoe mooi ook, maar toch allemaal gevangen zitten. Ja, heel, heel ambivalent natuurlijk. Maar ik zou het niet willen missen. Ik, ik vind het een geweldige tuin voor mij om daar te zijn. En ik kan ook. Kijk, als het er niet zou zijn, dat, dat is net wat net ook al gezegd werd. Er zijn zoveel mensen die zien die dieren niet meer. En dan kun je wel denken, ja, dat is goed voor de dieren. Ik weet het niet. Ja, ik wil je vragen om, want de panter heb je voor je liggen... maar ja. toch om, om een ander gedicht uh, te gaan lezen... wat mm -hmm. je namelijk uh, zelf uh, hebt geschreven. Dat, dat, dat moet je misschien even introduceren. Ja, dat is iets heel merkwaardigs. Want kijk, we, hebben, we projecteren natuurlijk heel vaak uh, onze gevoelens in dieren. en In sprookjes komen dieren voor die kunnen praten en zo. En dan gebeuren er in de dierenwereld eigenlijk ook... Objectief gezien, zeer merkwaardige dingen. Zo gebeurde het op een gegeven moment dat uh, een marabou, dat is een koopoliefam, zo'n grote uh, hangzak, eigenlijk onder zijn keel. En die had een hele tijd uh, ergens anders gezeten, maar achter is besloten op een gegeven moment om hem iets meer vrijheid te geven. Dat is een en, vogel, een, hè? Bedoel. Een vogel. Ja, mooie ja, ja, ja, ja, ja, ja. vaar achter de vogel. Ja, ja. Ja. Ja. En uh, om die vogel op, uh, dat was een mannetje, die vogel uh, op het zogenaamde kamelenperk te zetten. Nou, daar liep hij wat en zo. En, op een gegeven moment gebeurde er iets. Uh, Artis had een uh, watussi rund uh, aangeschaft. Dat was een groot, uh, een groot, koe, groot koe uit uh, Afrika ja. met grote horens. En het, die heette Monique. En op het moment dat Monique <lacht> verscheen uh, in het Art ja. uh, in het Kamelenperk, werd uh, de Marabou echt s'morgen verliefd op deze koe. Oh, een vogel verliefd op een koe. Ja, en Hoe hij, zie je dat dan? Uh, doordat hij... Uh, dat komt zo meteen in oh. mijn gedicht. Op het ik zou zeggen, lees het. Nu we dit ik, okay. Ja, Misschien even om, om te zeggen... Het heeft hem ook zijn leven gekost. De liefde van, uh, van de marabou en de koe. Oh, in het kamelenperk van de zoo... liep een marabou jarenlang te bepijnzen... of er wat te overpijnzen viel. Tot, als bij tover, Monique verscheen. Loeiend stapten ze op hem toe... en op slag was de oude ziel stapel op een jonge watousikoe. Hij klepperde vloot en zei boe, wat wil zeggen, jou laat ik nooit alleen. Ja, smaak had de fratsenmaker, maar liefst vier stevige poten had Monique. Haar horens stonden wijd en chic. Onderwijl glansde mooi haar roodbruin vel dat in een halsplooi overging. Al zonder haar schouderbult, haar vochte snuit en de huid die bij haar navel hing... maakte dit haar tot een lekker ding. Een marabou ziet er eerder scheurtig uit. Maar als in gala gekleed ging onze vriend. Waarbij als vervanger van de krawat zijn keelzak het opzichtig deed. Hij offreerde zijn liefje edele stenen. hakte naar kamelepoten als die storen konden waar zij rusten. Ruimde ezelmes op voor haar scheden. Hij maakte nesten van alpakawol. Takken en gevallen blad. Waarvan zij dan dat laatste at... En bracht haar verder alles wat ze dacht hij luste. Al trapte ze hem wel eens op de tenen. Nooit ging hij niet met haar te bed. Voor de wacht, niet voor de pret. Tot op een nacht, na jaren, in haar slaap... zij zo ging verliggen dat zijn staken niet meer los konden. Zelfs met wringen. Terwijl Monique allang het zoutblok likte, lag hij nog in het stro. De dokter constateerde meerdere breuken in beide stelten... Toen besloten werd tot opereren, besloot de ooievaar uit zijn verdoving niet terug te keren. Had hij toch de koe beloofd dat hij haar niet meer verlaten zou? En Wittgenstein gelezen. Bij de dood hield de wereld op. Hij veranderde niet. Zo is geschied. Kunnen wij de dieren nog iets leren? In plaats van verdriet heeft de koe een kalf gekregen. Van een wattoessisch dier, die er ook al jaren liep. Eigenlijk is de marabout, dus ja, applaus. Was, die, maar was het een mannetje inderdaad? Ja, het was een mannetje. En... Had het ook een vrouwtje kunnen zijn? Uh, bedoel je, de, de vogel of de... De vogel. De vogel. Nee, de koe, dat begrijp ik. Dat, dat durf ik niet te zeggen, dat weet ik niet. Of het dan ook zo gaat, maar, maar ja, ja het, is dus, het is een hele nare affaire... want de vogel is dus geplet door de koe, in feite. Ja, ja, ja, ja. En ja. kennelijk had hij ook niet in de gaten... dat er inmiddels een, een die, die stier die erbij gehaald is die heeft hij ook nooit ergelijk opgemerkt. Dat is het opmerkelijke. Ervan. Ah, ah, ah. Het Live Co-Zone zou je kunnen zeggen... hoe gaan wij in deze tijd om met, met, met de dieren? Vind je? Ja, we hebben in Nederland een partij voor de dieren. Ja. Maar ja, ik, ik heb het idee van als je dichters leest... dat die op een andere manier natuurlijk ook naar dieren kijken. Wat ik bijvoorbeeld... Uh, dichters kijken niet op een wetenschappelijke manier naar dieren... en over het welzijn en zo. Daar hebben ze het niet zozeer niet direct over. Maar wel over het kijken, het waarnemen van dieren. Er staat bijvoorbeeld, een, een, ik vind het zelf een heel mooi voorbeeld... een gedicht van Ted Hughes, een Engelse dichter, uh, over een otter. En hij gebruikt daarbij uh, allerlei beeldspraak, metaforen. En als je in art is met het gedicht voor die otter staat... dan denk je, wauw, ja... Het is niet wetenschappelijk, het slaat eigenlijk helemaal nergens op, want het gebeurt niet. Maar je ziet het wel. Maar je ziet het wel. Hij zegt bijvoorbeeld: over die otter hij heeft een aalig oliewaterlijf of hij is visser dan vis. En het mooiste vind ik, als die otter dan weer het water gaat, dan zegt hij, hij smelt terug het water in. Natuurlijk smelt die otter niet, maar je ziet precies... Dat dat het klopt. Weer. En je kijkt daardoor beter naar die dieren. Dus zelfs. moet je eigenlijk ook met dit boek Artes in? Ja. Het is, uh, er staan de illustraties overigens die, <kwijnt> die ik zei, die zo prachtig zijn... die komen van Godel. Die komen de van de Arthus-bibliotheek van Godel. Precies. Een hele mooie, vooral van oude... 19e eeuw vaak, ja. Exact, afbeelding. Het Arthus Bestijaring, zo heet het. Dank voor de toelichting, dichter en samensteller. Hubbeurs, komt zo direct Frits Barend, maar eerst weer Soul de Dance Revolution. is de Dance Revolution met Harts. De hoofdredacteur van Helder gaat het zo hebben over zijn sportieve hoogte en dieptepunten, maar eerst sport. Andere sport, namelijk in uh, Parijs. Roland Garros wordt getennist. Helaas ligt uh, Robin Haase eruit. Maar er wordt nog wel getennist, onder andere door Federer, Mark Brasser. Hoe staat hij ermee? Die is uh, net klaar. Het, uh, het laatste punt hebben we net uh, gezien. Hij heeft gewonnen, uh, uiteraard zou je bijna zeggen, in drie sets van uh, Julien Beneteau, uh, de Fransman. Ja, Nadal dus door. Dat hebben we eerder gezien op de dag. Uh, dat was nog een tweede ronde partij. De partij die gisteren uh, gister gespeeld had moeten worden, maar toen door de regen geen doorgang kon vinden. Nadal dus door naar de derde ronde. Nou, die partij van Federer was al een derde ronde partij. Uh, hij staat dus uh, weer vrij overtuigend in, uh, nu in de vierde ronde. We hebben ook Maria Sharapova aan het werk gezien. Een partij die, die gisteren uh, begonnen was, maar die nog afgemaakt moest worden. Sharapova won van de Canadese Bouchard. En ook uh, Serena Williams, haar grote concurrente is uh, vrij makkelijk door naar de volgende ronde. Zij won van uh, de Roemeense Kirstea. Ja, voor de Fransen is het op dit moment kiezen. We krijgen nu Tsonga op het centercourt en Gael Monfils op uh, Lenglen. Dat zijn dus nog twee interessante partijen de twee fransen ja die hier een beetje de het franse publiek van een trauma af moeten helpen Dertig jaar geleden de laatste franse overwinning op uh, roland garros Yannick noah was het toen nou ja ze hopen dat Songa of misschien wel mooi het dit jaar uh, kan gaan doen voor de fransen uh, hoop is denk ik wel een beetje klein het zal ongetwijfeld nadal federer of djokovic uh, worden goed het zonga is uh, is begonnen op het uh, Court en mon moet ik zeggen is begonnen op uh, op chatrier roger federer staat uh, de pers te woord hij is weer Heel makkelijk door naar de volgende ronde. Mark Bassen, dankjewel. Hij houdt ons en u op de hoogte van het vervolg van de andere wedstrijden. Aan tafel ook nog dichter Huub Sport een inspiratiebron ook voor dichters? Zou best kunnen. Ik denk dat alles eigenlijk een inspiratiebron Sowieso. zou kunnen zijn. Ja, ja. Maar is jezelf nooit in die zin opgevallen? Bij mezelf in ieder geval niet. Dat wil niet zeggen dat ik Jij hebt niks met sport? Kijk. Ja, ik kijk veel in sport en zo, maar die, die relatie heb ik niet, nee. Frits, de flops... Ik dacht uh, dat ik je gedicht van vragen. Nee, ja. Dat mag ook. Als je ik heb, inspiratie al, hebt. Nou, Ik heb er ooit eens een geschreven. Echt ik, hou je, ik hou van jou, hou je ook van mij, zei de rechtsbek. tegen links linksbuiten van de tegenpartij. Applaus. Onvermoeden kwaliteiten. Uh, ik wil met de tops beginnen dit keer. Want de flops Ga je gang. zijn, ik heb een hele tragische flop. Dat de beslissing van de gemeente Rotterdam om fijn op de Nieuwe Kuip te gunnen. Ik waardeer alle initiatieven om de oude Kuip te renoveren. Maar geloof me Feyenoord supporters. En ik zeg dat echt vanuit mijn voetbalhart. De nieuwste zal jullie veel blijer maken. Ik herinner me nog toen Ajax uit de meer verhuisde. Toen kwamen er allemaal columns en commentaren van mensen. We krijgen nooit meer de sfeer van de meer. Dat waren vooral cabaretiers en acteurs die nooit in de meer waren geweest. Ik kom vanaf mijn derde, vierde in de meer. En ik heb de meer zien verloederen. Nou is de Kuip niet verloederd, maar is verouderd. En wil Feyenoord bijblijven, hebben ze een nieuwe kuip nodig. Zoals Ajax. Als Ajax zonder arena was nu het Sparta van Amsterdam geweest. Toch zijn er nog altijd mensen die een hekel aan een arena hebben. Ook nou, fans he, van Ajax. Nou, heel weinig. Want er zitten er elke week 50.000. En in de hoogtedagen van Ajax zaten er misschien 12.000, 13.000. Vergis je niet. Het hm. zijn allemaal illusies dat het zo geweldig was in de meer. Vroeger. Okay. Dus ik gun Feyenoord die nieuwe kuip. Bayern München is verhuisd. Schalke 04 is verhuisd. Arsenal verhuisde zelfs van Highbury naar het Emirates Stadium. Is er niet slechter op geworden. Feyenoord past in Adrien. Rijtje. En geloof me, een stadion maakt geen sfeer, maar de supporters maken sfeer. Dus fantastisch dat de gemeente Rotterdam fijn dat die nieuwe Kuip gunt. Een welgemeend advies van Amsterdam en Frits Dan de selecties van Jong Oranje, dat volgende week deelneemt aan het EK 121 21 in Israël. En het Nederlands zelf dat het geld gaat verdienen in Azië. En pleit voor Louis van Gaal, want waarom is dat een top? Hij heeft zijn Nederlands Elftal ondergeschikt gemaakt aan Jong Oranje. Dat is vrij uniek, dat je het belangrijkste Nederlands Elftal ondergeschikt maakt aan een jeugdelftal. Hij vindt dus dat toernooi winnen voor die spelers belangrijker... dan het geldverdiende trip in uh, Azië. Dat betekent dat Daily Blind, Bruno Martens, Indi, Ricardo, Verrijn Stefan de Vrij, Jordi Klaasie, Adam Maher, Kevin Strootman... Tony Villena en Ola John weer even junior-international zijn. En tegelijk, hij, flankt, hij vangt twee vliegen in één kap. Dan kan hij kijken hoe andere internationals, potentiële internationals... Jonkies uh, een kans ja, kan geven. zoals Ron, ja. Rock, Ricky van Wolswinkel, Jens Tornstra en notabene Lerin Duarte van Heracles... zich houden te midden van Robert van Persie en Arjen Robben. Dus twee vliegen in één klap. En ik vind het heel knap van Van Gaal dat hij dat risico durft te en nemen. En hij gaat stoppen, heeft hij gezegd, na het WK. Dat lijkt me ook heel verstandig. Ja? Ik denk niet, ja. Oké. Okay. Uh, maar goed, het, is, het wordt een heel mooi ding. Kijk, er is veel op me aan te merken. Ik heb ook veel op me aan te merken. Ik ben nog niet bepaald goed met hem. Maar het is wel een vakman. Dat moet ik eerlijk toegeven. Bij deze? Nou, top één. Die keuze is niet moeilijk. Uh, Arjen Robben weergeloze goal vlak voor het einde van de Champions-finale... maakte hem onsterfelijk in Duitsland. En ik hoop nu eindelijk ook onsterfelijk in Nederland. Een vrommel goal, zeiden sommige mensen. Ja, dat las ik ook. Die werd vergeleken met de goal die Edward Linskens ooit maakte... in Bernabeu voor het PSV. Want die, dat was een mislukt schot en die bal rolde het doel in. Nou, hetzelfde als dat je aan, zangeres Anouk vergelijkt met Angela Merkel. Alleen omdat ze, <laughs> allebei, alleen omdat ze allebei vrouw zijn. Slaat nergens op okay. die uh, vergelijking. Want Robin. Het was geen vrommelkool, hij nee, had het hij, echt zo bedoeld. Hij kapte eerst twee mannen uit, maakte echt twee schijnbewegingen... want je ziet een speler vallen, dat komt door die schijnbeweging van Robben. Mm. Hij speelde zijn mannen Hij ziet dat die keeper al een beweging maakt... en besluit dan op het laatste moment, en dat is echt de topvoetballer... om in een split second te beslissen... besluit hij maar alsnog dat balletje heel zachtjes langs de keeper te, ga, te sturen... zodat die bal heel langs het doel inrolt. Maar de keeper was al door de, de hoek in gegaan. Dat is, echt, dat is klasse, daar herken je de echte topspeler in. Gezien Huub ik heb het gezien. Mag ik even een ja. vergelijking maken? Ik heb zelf een uh, opleiding op een kunstacademie gehad. En de beste uh, uh, docent die ik er had. die leerde ons: je moet uh, een goede schilder herkennen aan het feit dat hij gebruik maakt van het toeval. Ja. En daar heeft het iets mee te maken. Ja, klopt. Hij, ja, precies ja. op dat moment. staat hij er dat net, laat, En dat laten gebeuren. Ja. Ja. Nee, want een uh, Bekkenbouwer zei ook: het werd tijd dat hij eindelijk scoorde. Het hadden drie kansen gemist. Ik heb van Cruijff geleerd kansen missen, er zijn mensen die nooit een kans missen. Weet je waarom niet? Want ze staan er nooit. En hij zegt, het feit dat je een kans mist, betekent dat je er wel staat. Robert stond er dus steeds, ja. hij was dus ontzettend scherp, maakte die schitterende goal, en ik herkende de blijdschap. We zijn twee maanden geleden bij geweest voor Helden, hebben ze vrouw en hem geïnterviewd, en hij zit echt met die term egoïst die hem uh, ja, toegedeerd ja, wordt. Ja. Nou, de eerste goal was een assist van de egoïst. Dus de, en die tweede dus van maakt het. Ja. En hij zegt ook: ik, heb, ik draag met mij dat ik drie finales heb gespeeld. Mm -hmm. Drie keer een belangrijke rol heb gespeeld. En drie keer net niet gewonnen heb. Die teent van Cassias. Dus die blijdschap was zo herkenbaar. Hij was zo oprecht blij. Dit maakt zijn voetballeven. Dus ik hoop nu in godsnaam ook dat ze in Nederland hem nu erkennen. En nog iets geks: ik was in Israël. Op het strand in Tel Aviv heb ik die wedstrijd gekeken Op een groot scherm met een paar honderd man. En de helft van de Israëli's zat met Duitse vlaggetjes in zijn hand. Met, uh, kijk, dat ja. is een mooi... Dus ik zou Heb zeggen, wie had, ik had gedacht, wie had dat gedacht 30 jaar geleden? Ja. Dus Arjan, dubbel bedankt voor die prachtige Waar avond. Waar het misschien toch nog goed komt op. Maar uh, je, hebt, want je had een belangrijke flop en je hebt nog, denk ik, 2,5 minuten. Je nou ja, even... dan ga ik beginnen maar met flop. 1 meteen, ik durf het nauwelijks te noemen, maar die gruwelijke moord... op het icoon van het Nederlandse volleybal, Ingrid Visser... en haar partner, Lodewijk Severijn. Je overstijgt het woord flop, daar is het woord flop. Niks past daarvoor... Maar ik heb Ingrid Visser in 1994 die debuteerde in het Nederlands vrouwenteam. En die vrouwen volleyballers, zoals bijna alle vrouwensporters, behalve bij tennis, is weinig te verdienen. Die hadden een missie, die vrouwen volleyballers, net als de vrouwen hockeyers. En nu de vrouwen handballers, en ooit de vrouwen baseballers hebben dat dus gehad. En zij had het ook. En die missie, ze heeft een paar titels gehad. Ze is een echt. Ze heeft, geloof ik, meer dan 400 wedstrijden in het Nederlands team gespeeld. Maar ze heeft net die Olympische Spelen nooit gehad. Het is zo frustrerend als je als sporter het zo moet eindigen. Avidal Seringen was haar coach. Die werd op echt schandelijk voetbalachtige wijze... door Bert Goedkoop, de technisch directeur, ontslagen. En ook nog notabeden door hem opgevolgd. Dat heeft haar vreselijk dwars gezeten. Maar zij wilde dus blijkbaar in het buitenland nog. Ja, of wat is het, geld? Nee, ze het was al gestopt. Ze was al gestopt, ja? volgens mij. Maar goed, uh, dat heeft haar internationale carrière. Nou, maar in heeft heeft daar gevolleybal, toch? Ja, ze heeft in Spanje gevolleybal. Ja. De details van die moord. Het vervelende is, je leest het wel, maar je wil het niet weten allemaal. Ze is daar met haar man. Ze heeft daar in Moersja gevolleybal. Ze heeft een hele grote internationale carrière. Maar als ze ooit Olympische Spelen had gehad, was ze letterlijk ook de teun de van het vrouwenvolleybal. Maar ze heeft de laatste spelen nooit gehad. Maar het was echt een grote sportvrouw. En ik denk Iedereen die een beetje sportminded is, was echt hevig geschokt dat ze op deze manier aan de einde is ja. gekomen. En daarom zeg ik, het woord flop past hier eigenlijk niet. Het overstijgt alles. Ik begreep dat ze in het Spanje, het... zowel als mens als sport, heel erg bewonderd werd. Dat is het eerst ja, volleybal die... in Spanje is nog een vrij grote sportvrouwenvolleybal. Die is een vrij pop-in-the-pop ook. Ja, groter. Helaas is het vrouwenvolleybal stelt niks meer voor het mannenvolleybal ook helaas weinig. Terwijl we wel mensen hebben die knip zijn voor volleybal. Want we hebben lange mannen en lange vrouwen. Ja. Dus je de... zou denken dat volleybal net als basketbal hier kan gedijen. Daar hou ik bij, Frits. Nou, dan uh, laten we dan later Flops wel gaan. Ja? Dankjewel. Okay. Frits Barend, voor de tops en de flops. Dank ook. en vertaler Huub beurskunst. Uh, zo direct. Onder andere natuurlijk Bert Brussen. We gaan weer browsen met Brussen. En we gaan het hebben over de toename van darmkanker in, in Nederland. Tot zo direct. AVRON. Voor het eerst ontvangen Bas en Carlo een botenman in de uitzending. Wat heeft onze wereld wat andere uh, werelden niet hebben? Henk de Vries, CEO van de koninklijke de Vries scheepsbouw uit Alsmeer. Nee, we gaan eerst naar het nieuws. Voor de wekelijkse rijimpressie zijn we op pad gegaan met de Uber limo van Audi. Nou tellen we even tot 10. Eens even kijken, 180. De S8 met maar liefst 520 pk. Precies. Morgenmiddag om 2 uur. Hoe heet dit, dames en heren? De Tros Autoshow. Autoshow. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Alles is lief, de Oceans 1. Milk Searching for Sugarman, The Departed, Million Dollar Baby, The Expendables 2, Nova Zembla. Into the White. De marathon. The wrestler, komt de vrouw bij de dokter. Sol 7, Shaki in de chocoladefabriek. Via de videotheek van Access for All huur je wel 4.000 films, series en documentaires. Gewoon thuis, op de bank